1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De man achter het anti-islamfilmpje dat wereldwijd leidde tot gewelddadige protesten is aangehouden. De openbaar aanklager van Los Angeles zegt dat de 55-jarige man vastzit voor het overtreden van reclasseringsafspraken. Hij werd een paar jaar geleden veroordeeld voor fraude en mocht in zijn proeftijd niet met computers werken.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 Uit het onderzoek blijkt ook dat 70 van de Nederlanders vindt dat het eerder de verkeerde dan de goede kant op gaat. Ze zijn vooral bezorgd over de vraag of ze in de toekomst nog goede medische zorg krijgen. De Verenigde Staten halen nog meer personeel weg uit de ambassade in Tripoli. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gebeurt dat uit veiligheidsredenen. Eerder waren in Libië al ambassademedewerkers teruggetrokken... na de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Daarbij werden de ambassadeur en drie andere Amerikanen gedood. Volgens de VS werd die aanval uitgevoerd door een groep terroristen. De Limburgse gemeente Onderbanken blijft zelfstandig. De gemeenteraad heeft de uitslag van een referendum overgenomen... waarin de meerderheid van de inwoners er al voor koos om zelfstandig te blijven. Wel gaat Onderbanken diensten inkopen bij de gemeente Heerlen... Om de gemeentelijke taken uitvoerbaar en betaalbaar te houden... moest er volgens het gemeentebestuur iets gebeuren. Het weer, vannacht langs de kustkans op een bui... overdag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumasch. Met ook in het tweede uur van Kazeluna, uh, de gast van het eerste uur... Cyril Feinhout, schrijver van het boek Het Nationale Politiekorps Criminoloog. U kunt bellen. Uw ervaringen met de Nederlandse politie 0800-1121. 0800-1121. U kunt mailen naar Ncv.nl ncv uh, En u kunt twitteren, hashtag Kazeluna of hashtag Dumosh. Cyril Feinhout, als wij... Uh, het hebben we over de, de, de Nederlandse politie, de straks de nieuwe organisatie. Ja. Tien regio's. Um, u zei dat het niet heel erg logisch is dat het in tien regio's opgedeeld wordt. Wat betekent dat? Zou er veel meer moeten zijn? Nee, juist niet. Ik denk dat men helemaal geen regionaal niveau had moeten maken. De regio's zijn afgestemd op wat ik in het begin ook zei. He, op, de op, de re op de gerechtelijke arrondissementen. Die zijn gemaakt eigenlijk om interne redenen bij de rechtsprekende macht. Maar die zijn helemaal niet gemaakt om de, om de werking en de organisatie van de politie te verbeteren. Maar kan dat regionaal niveau overslaan? Ja, kun je overslaan, ja. Men zou beter, geloof ik, de voornaamste districten, hè, net zoals nu voor een deel het geval is, functies hebben gegeven die voor meerdere districten gelden. Neem bijvoorbeeld arrestatieteams of observatie-eenheden. Die heb je niet in elk district nodig. En dan geef je een van de grote districten, geef je juist die bijzondere eenheden. om dan in een groter gebied te kunnen opereren. Um, dan sla je die districten, of, sorry, de regio's, die sla je dan helemaal over. Um, ja. um, en, en, en daarboven zit dan één een een landelijke korfchef. eenheid. En dan pas komt de korpschef. Dus je hebt nog een landelijke eenheid die bestaat uit een aantal bijzondere diensten. Dan praat je over de landelijke recherche. Je praat over de dienst speciale interventies... Hè, voor het aanpakken van zwaar geweld en terrorisme. Je praat over de, de diensten verkeer... zoals ze traditioneel al anderhalve eeuw in Nederland bestaan. Hè, als waterpolitie en de verkeerspolitie op de grote wegen. Je praat over de diensten die fungeren... in de ondersteuning van de tactische recherche. Dat zit bij die landelijke eenheid op dat nationale niveau. Ik heb een vraag voor u. Um... Wim die stuurt een mailtje en Wim schrijft: uh, Vandaag de gast is bij u een eminent criminoloog. Ik ben blij dat ik in de gelegenheid ben vragen te stellen. Mijn vraag is: in hoeverre gaat de nationale politie op de Homeland Security uit de Verenigde Staten lijken? En wat is het verschil daarmee? Nou, ik, uh, toevallig heb ik tamelijk veel uh, geschreven over Homeland Security in de Verenigde Staten. Kijk, daar gaat het eigenlijk om een departement dat men georganiseerd heeft om in de zeer verdeelde federale politiestructuren en uh, veiligheidsstructuren toch enige eenheid en coördinatie tot stand te brengen. Dus dat is eigenlijk van een heel andere orde... dan de inrichting van de nationale politie in Nederland. Onvergelijkbaar? Ja, onvergelijkbaar. Ja. Uh, de tweede vraag van Wim is... Uh, is de machtsstructuur niet veel te centraal... waardoor mogelijkheid ontstaat tot misbruik van macht... of zijn er checks en balances aangebracht? Nou, ik denk dat in de nationale politie, zoals die er nu uh, ligt... zeker wanneer het gaat om de uitoefening van het gezag over het politieoptreden gelegd opnieuw terecht bij de burgemeester en bij het openbaar ministerie... dat er niet vlug hoeft te worden gevreesd voor machtsmisbruik op politiegebied. Maar het grote punt was wel in het uh, liggende wetsvoorstel... of in de, in de wet die aangenomen is, maar zal worden gerepareerd... dat de korpschefs, zoals we in het eerste uur bespraken... een onevenredige, disproportionele machtspositie had. En dat heeft de Eerste Kamer ook uh, gezegd. Dat is onaanvaardbaar. Dat was opsteld het uiteindelijk ook mee eens... En hij heeft dus toegezegd die marktspositie terug te snoeien tot een aanvaardbare proportie. Eberhard hey van der Laan, de burgemeester van Amsterdam, die heeft in een brief namens alle burgemeesters uit de regio gewaarschuwd dat het in de plannen te onduidelijk is wie straks de prioriteit krijgt als het om de politie van Amsterdam en omstreken gaat. Met andere woorden, toch wel degelijk de vraag, wie is nou de baas hier? Nou ja, dat is op zich een vraag die voor de hand ligt. Hè? Want veel instellingen, veel diensten, veel autoriteiten... zijn afhankelijk van het goed functioneren van de politie. Dus daar moet, zorg, moet wel gezorgd worden voor evenwicht eh, en balans. Maar in de verhoudingen die zullen ontstaan... blijft natuurlijk eh, de burgemeester, de gemeenteraad van die gemeente... blijven zeer belangrijk. Zij kunnen ook hun stem laten horen op dat regionale niveau. Maar hoe? En het, via de regio-burgemeester, via Van der Laan. En Van der Laan zal op nationaal niveau... De belangen en de geluiden en de wensen van uh, het lokale niveau in zijn regio moeten uh, verwoorden. Maar dat klinkt een beetje alsof u zegt. Uh, de Europese Unie is, is van ons allemaal, want we hebben mensen in het Europese parlement zitten. Nou ja, dat is Ik bedoel, ook een vergelijking om... waar je <laughs> op kunt uh, afdingen. Het hangt dus helemaal van af, zeg maar. hoe die regio-burgemeesters hun functie zullen invullen. Als zij dat doen op een uh, lokaal georiënteerde manier. en ook echt wat spreekbuis worden van de burgemeesters, de gemeente, de gemeenteraden... in hun regio, in de richting van de korpschef... en met name ook in de richting van de minister van ja. Veiligheid en Justitie... Dat dan, dan het kan het werken. goed functioneren. Dan kan het goed functioneren. Maar even in de praktijk... stel je voor, in Amsterdam ja. is er een, een, een, een uit de hand lopende situatie... met, met een hoop onrust en ja. daar, daar moet een hoop politiemankracht ingevlogen worden. Wie bepaalt dat? Nou ja, in eerste Start. instantie natuurlijk is daar de burgemeester ter plaatse moet kunnen inschatten... of met hulp van anderen kunnen inschatten wat ja. de problemen zijn en wat er nodig is. Dan kan hij ook via die regioburgemeester dat probleem zeker agenderen. Een moeilijkheid is hier ja, wel... Ja, hij dus bij de regioburgemeester aankloppen, ik heb meer mankracht nodig. Nou ja, en het punt wat wel nog ter discussie staat is... moet hij dan zich wenden tot die korpschef... Gaat die dan beslissen welke middelen en mensen en mankracht hè, eventueel zal worden aangewend... Of moet die lijn lopen via die burgemeester... of eventueel regio-burgemeester en rechtstreeks de minister van Veiligheid en Justitie? Ja, maar nu kan een burgemeester van een grote gemeente... als die korstbeheerder is tenminste, het gewoon zelf bepalen. Nou ja, kijk, als het uh, zijn macht te boven gaat... als het denk ik, om een heel groot evenement gaat... Dan moet ook of bedelen. het gaat om ordeverstoringen die over meerdere regio's gaan... kan hij het niet zelf bepalen. Hij moet nu ook, in samenspraak met collega's... op nationaal niveau, zijn probleem aankaarten. En zien dat, uh, dat de minister van Binnenlandse Zaken... Of uh, degenen die om hem heen uh, functioneren, tot een eerlijke en doeltreffende verdeling van de middelen komen. We gaan uh, naar een beller. Herman, goede nacht. Ja, goedendag Herman Herman. Ik, ik ben een, een voormalig inspecteur van politie. En ik heb het uh, ja, politiekorps verlaten een aantal jaren geleden. Om redenen die uh, de heer Feijnhoudt eigenlijk ook wel aan. De organisatie paste niet meer, maar ik heb dringende Die hoor ik niet. Naar mijn mening is het korps. Uh, de, de pollutionele bezetting in Nederland al vele jaren onder de maat in aantallen. Zeker ook als je kijkt naar ziekteverzuimcijfers, trainingscijfers waar niet aan voldaan kan worden, et cetera, et cetera. Is het ook niet zaak, en daar hoor ik de heer Feyenoord niet over, dat het korps misschien wel met 50% versterkt. Zeker als je het ook dicht bij de bevolking wil zetten en in de bevolking, zoals het in het verleden veel meer aanwezig was. Zeker vanuit mijn verleden, ja. uh, bij de Rijkspolitie. Hoe lang geleden is dat trouwens dat u weg bent gegaan? Uh, nu inmiddels een jaar of twaalf, en ik heb er 33 jaar in gewerkt. Is heel fijn bezettingsprobleem? Nou, dat is wel een heel goed punt. Uh, natuurlijk, internationale vergelijkingen hier gaan altijd uh, heel moeilijk op. Tweede punt dat ik zou willen zeggen is: men heeft vanaf de jaren negentig ook in mankracht behoorlijk geïnvesteerd in de Nederlandse politie. Er zijn echt wel schattingen dat het zou gaan om 10.000 en meer mensen. De vraag is alleen, waar zijn die mensen gebleven? Maar zijn die, zijn die, niet voor, die energie niet voor een belangrijk deel in administratieve handelingen gebleven? Nou, als je kijkt naar de verzorpen? laatste studie die gemaakt is over de verdeling van de mankracht in de Nederlandse politie. Dan moet ik wel zeggen dat die voor een heel deel niet in de eerste lijn is terechtgekomen. Ja. En dus daardoor Dag, dat dan. je in die eerste lijn toch heel snel het gevoel hebt dat die politie te dun aanwezig is. Met te weinig een aantal om de problemen in de eerste lijn aan te kunnen pakken. Mag ik daar in het nog een vraag stellen? Jazeker. Nou, de, de, wat mij namelijk heel erg zorgen baart, is het verhaal dat, als je het vergelijkt met vele jaren geleden, de, de economie is nogal veranderd. Het is dus nu zeg maar uh, 24 uur per dag, 7, 7 dagen per week is het uh, hartstikke druk. Uh, en altijd bezigheid uh, waar je ook komt of waar je ook bent. En in die zin is het vreemd in mijn ogen, en daar heb ik ook jarenlang uh, ook wel gewacht van gemaakt... Uh, dat er nog steeds ook gewerkt wordt vanuit een, een, een structuur... waarbij er bijvoorbeeld tabels nog wordt afgeschaald ten opzichte van overdag. En dat is, denk ik, voor de executieve sterkte op straat een niet verstandige zet. Want uh, ja, de bewegingen in de samenlevingen vinden gewoon dag en nacht plaats. Nou, ik ben het volkomen met u eens dat men wat betreft de sterktebepalingen... bij de Nederlandse politie, ook in de laatste studies... eigenlijk niet alleen te weinig kijkt naar wat het kost om de politietaak in de eerste lijn goed uit te voeren. Maar punt twee, ook te weinig. kijkt naar de omstandigheden waarin die taakuitvoering moet plaatsgrijpen. Ook in het licht hè, van de sociaal-economische, demografische... en andere ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Die studie is nooit gemaakt. Men heeft wel behoorlijk geïnvesteerd in de Nederlandse politie. Ook in de aantallen. Maar inderdaad, voor een stuk is dat verdampt... als je kijkt naar de, naar de aantallen die, op, die in de eerste lijn het politiewerk doen. Of het nou in de geuniformeerde onderdelen is... Of in de recherches. Is, is er ook een. Oh ja? Ja, zeg het. Nou, een, een ander punt wat mij ook zorgen baarde, wat ik gezien heb, is dat in, Kijk, ik, ik, ben, ik ben helemaal geen old-fashioned denker of zo. Ik denk heel nieuw en heel vooruitstrevend. Maar uh, bijvoorbeeld in de fysieke zin. Dat was voor mij ook een, een, een punt van zorg. Uh, blinkt de politie ook niet meer uit? En dat en daar bedoel ik mee. Men heeft in het verleden, had men hele straffe eisen voor bijvoorbeeld uh, ja, noem maar wat, lengte, uh, fysieke aanwezigheid enzovoort enzovoort. Dat is eigenlijk allemaal uh, een beetje losgelaten, laten we zeggen een, een jaar of tien, vijftien geleden. Want? Hoe ziet een politieagent er nu uit? Nou, uh, volgens mij in grote aantallen veel te klein, te vet, uh, onvoldoende fysiek. Uh, want dat zit ook eigenlijk in de opleiding, is dat ook allemaal... Ja, gewoon achteruit gelopen. Als je, als je je oor te luisteren legt, ook bij de mensen die zich daarmee bezighouden... dat is een punt van zorg. Alleen uh, de mogelijkheden om dat ja, te verbeteren, ja, die zijn er minimaal. Nou, uh, nou ja, u, u, u, meneer Vrijhout, u bent zelf uh, oud -resegeur. Nou ja, inderdaad, het is uh, een punt van zorg geweest. Al enkele jaren geleden uh, vrij uh, scherp uh, aangekaart. Uh, de fitheid en de weerbaarheid van de Nederlandse politiemensen. En naar gemeente weten is er de laatste twee, drie jaar... Toch wel, weer ge, We zijn er toch wel weer eisen geformuleerd... waaraan politiemensen ook op dit punt uh, moeten voldoen... om dus en de gezondheid, en de weerbaarheid en de fitheid... van de Nederlandse politie weer op niveau te brengen. Maar er is geen tijd voor om dat, om dat te trainen, omdat er gewoon dikke onderbezetting is. Ja, ander, maar goed, aan de andere kant hoor ik toch ook wel dat de verplichte IBT-trainingen en zo... dat je daar niet aan kunt onttrekken, dat je daar IBT echt wel aan moet voldoen. Dat zijn die, die, die gezondheidsfysieke okay. tests en, en, en, en, enzovoort. Herman, heb je als oud-politieman enig vertrouwen in dat de nieuwe nationale politie beter wordt en minder bureaucratisch? Nou, nee, dat heb ik bureaucratisch niet. Daar deel ik dezelfde zorg als, als meneer Fijnhout. Absoluut. Ik bedoel, uh, er zitten te veel lagen tussen en, en dat, dat maakt het ook moeilijk, denk ik, voor de politie mensen op straat. Om in hun aanwezigheid uh, ook het contact met de bevolking in een, in een manier te herstellen die eigenlijk wenselijk zou zijn. Ik bedoel, ja, die, die is wel verloren gegaan, dat beluister ik ook wel. Dus Dat is op zich, op zich heel erg jammer. Oké. Okay. Uh, ja, maar nou goed, ik denk dat er wel meer... mensen. Ik heb voor mezelf wel eens gedacht dat er een denktank zou moeten komen... Uh, en ik kijk niet prang achterom, ik heb er heel veel aan gehad, ik heb er heel veel aan geleerd. Ik ben heel dankbaar dat ik er binnen heb kunnen werken. Maar dat er een denktank zou moeten komen van oud-politiemensen, want dat is ook het rare. Uh, men doet bijna geen auditgesprekken van waarom gaan mensen weg. En heel veel mensen die uit, uh, laat ik zeggen, die weggegaan zijn omdat ze er anders over dachten dan dat de organisatie liet voelen. Terwijl op de werkvloer denk ik heel veel kennis aanwezig is hoe het wel zou moeten. Maar dat is maar heel moeilijk om dat door te krijgen naar de bovenkant. Dat is een lastig verhaal. Het is nog steeds wel redelijk hiërarchisch. Uh, vorm een denktank met uh, mensen die er langdurig in gewerkt hebben. Die weggegaan zijn omdat het beter was om die beslissing voor onszelf ja. te nemen. Maar betrekt okay. die in een proces om de politie weer uh, ja, in ja. zijn kracht te zetten. Laat ik okay. het allemaal zeggen. Tot slot. Seril, uh, goed idee? Nou inderdaad, ik heb bij de vorige CRO ook gepleit... voor het organiseren van een Nederlandse politietop. He, dus een, een, een, een forum... Waarop men toch eens in de breedte kon kijken hoe, hoe de Nederlandse politie nu eigenlijk functioneerde. In de zich verder ontwikkelende Nederlandse samenleving. Alleen dat is eigenlijk op een kleine ram uitgelopen, die politietop. Goed. Dat heeft niet veel opgeleverd, spijtig genoeg. Herman, hartelijk dank. Graag gedaan. Dankjewel. je Ik zie trouwens dat u mijn pen gejat heeft. Ik was op zoek naar mijn pen. Dat is voor een oud politiemans, dat, uh, nee, het gaat net goed. Ja, een hoogleraar zonder pen, dat is uh, ook niet goed denkbaar. Nee, hè? Nee. Dus als je geen pen hebt, dan krijg je fantoompijnen in je rechterhand. Ja, vandaar dat u dacht, hey, dat is een mooie pen. Ja, dat is een, mooie pen. Je? een mooie pen, die ligt die van, goed in de hand. Ja. ja, die van die mosjes even pakken. Goed, getackled bij deze. Huplom. goedenacht. Goedenacht. Ik heb een vraag aan professor Feyenoord. Ja. Ik ga even terug naar de Tweede Wereldoorlog, heel kort. Uh, de Duitsers die waren bekend om hun organisatietalent. Want ik kom uit Indonesië. Toen ik hier kwam in 1950, toen zeiden ze... van, nou, die hebben de brandweer uh, georganiseerd, de politie, veldwachters... de bromsnorren naar huis gestuurd. Uh, is, dat, is dat waar? En wat is er gebeurd met de marais Worden ze als militair gezien of als politie? Laten we eerst even met, de, met het eerste punt vinden. Want dat is een interessante. Namelijk dat de Duitsers uh, de politie... Goed gereorganiseerd hebben we Nederland. Ja, dat is een heel moeilijk onderwerp in de Nederlandse verhoudingen. Eh, jarenlang een grote taboe geweest om daarover te spreken. Maar we hadden het straks even over de enorme politieconflicten. En eh, de, de zaak Os. En alles wat in de verlengde daarvan heeft gespeeld. Tot, zeg maar, tot een paar dagen voor de inval eh, van de Duitsers. Dus het politiewezen was echt, eh, echt helemaal in zichzelf verstrikt geraakt. En dan heeft eh, Rauter de grote man van de SS in Nederland... eigenlijk met steun van 1 Inkwart en ook een bevel van Berlijn... eigenlijk onmiddellijk de Nederlandse politie in de hand proberen te nemen. En die heeft zeer vergaande reorganisaties doorgevoerd. Dus eigenlijk, hoor ik u zeggen, is het antwoord ja? Nou ja, hij heeft dat doorgevoerd niet om Nederlandse belangen te dienen... maar om dat SS-imperium te kunnen voor elkaar krijgen. Het wonderlijke of het, het opmerkelijke is natuurlijk dat men in 1945 met het probleem zat, wij kunnen niet terug naar de jaren 30. De ellende van het politievraagstuk van de jaren 30 is geen optie. Maar om te zeggen dat de Duitsers, dat de Router... de grootste oorlogsmisdadiger van Nederland... dat die het goed georganiseerd had, was natuurlijk in 1945 ook onbespreekbaar. Maar als je kijkt naar de feiten, dan, moet je niet anders, dan kun je niet anders vaststellen... dat op hele wezenlijke punten... men de reorganisatie die Router heeft doorgevoerd met harde hand dat hij in 1945 in stand is gehouden. En eigenlijk dan is geconsacreerd geconsecreerd geworden in de politiewet 9, 1957. En eigenlijk ook, met het, ik heb met een paar historici gewerkt... aan een grote, omvattende geschiedenis van de Nederlandse politie. Daar is het ook allemaal uitvoerig in gedocumenteerd. Maar dat is inderdaad een heel moeilijk punt dat hij aanstipt. De ja. tweede punt sloeg op de Margechaussee. Inderdaad... Er, er, de marechaussée was als het ware opgegaan in de marechaussée gendarmerie. He, zoals Rouder die noemde, die wilde terug naar die oorspronkelijke Franse gendarmerie... die wat krijgshaftige militair militante gendarmerie. Dat was tegen de Nederlandse opvattingen. Daar vandaan het compromis marechaussée schuine streep gendarmerie. En in 1945 heeft men eigenlijk gezegd... er is in Nederland alleen nog plaats voor civiele politie. En de marechaussée is toen als het ware teruggeschroefd... He, tot, een, tot, een, tot een marginaal politieorgaan... wat wel enkele specifieke taken kreeg. Bewaking Koninklijk Huis, bewaking geldtransporten van de Nederlandse Bank... en voor een stuk de politietaak binnen de krijgsmacht. En het wonderlijke is dan inderdaad... dat door ontwikkelingen in de jaren 60, 70, 80... die je hier niet uit de doeken kan doen... de Marge CV weer voor een stuk positie heeft gekregen... in het Nederlandse politiewezen. En eigenlijk daar wordt gehandhaafd tot op de dag van vandaag. Maar waarom eigenlijk? Omdat men eigenlijk in Den Haag, ik zeg het nu even heel kort af... tot voor kort in elk geval, tot voor de komst van de nationale politie... eigenlijk onvoldoende fiducie had in het vermogen van de civiele politie... om bij grote crises in Nederland adequaat en paraat te kunnen opereren. Nee, maar... en de Marche is gedefinieerd als een strategische reserve... voor de Nederlandse civiele politie op momenten dat het er op aankomt. Maar dat, dat klinkt heel logisch, maar, dat, maar tegelijkertijd zijn, is de Marge toch helemaal niet uh, geëquipeerd voor grote nationale uh, rampen? Nou ja, kijk, het gaat vooral over kwesties in de openbare orde. Daar is de voor de Neder vanuit de Den Haag gezien... en daar zijn de politieke partijen het al vele jaren over eens. De Marge C. wordt gezien, zoals ze ook zelf zegt... wij zijn er voor de veiligheid van de Nederlandse staat... De politie is er voor de veiligheid van de straat. Maar is dat, dat is het onderscheid dat men maakt. Is... En die veiligheid van de staat is sterk opgehangen aan krachtdadig optreden mocht het komen tot ernstige ordeverstoringen. Maar dat betekent dus dat, dat de Maréchussee vooral gezien wordt vanuit de bestuurlijke elite als hun eigen cordon? Nou ja, het Maréchussee is een apparaat, 6000 man, strategische reserve voor de civiele politie. En zij zeggen ook, daarmee heeft het Rijk. Daarmee heeft een kabinet, een regering, nog altijd een eigen capaciteit en een eigen vermogen om als ze meent dat uur is aangebroken, de marge C te kunnen inzetten. Ja, maar, maar als het gaat om de, de, de, de politietaken binnen het leger, um, ja. het krijgsrecht is ook afgeschaft. Ja, dat is een hele. Dus zou het zou heel logisch zijn dat ook de, de, de, de, de politionele taken die horen bij, bij, bij het leger, ook gewoon uitgevoerd worden door, door de civiele politie. Nou, dat lijkt me eigenaardig om civiele politie en militair verband in te zetten. Maar het is zeker zo eigenaardig eigenlijk dat de Koninklijke Marche nu een nationale politie komt, ook wel blijft bestaan. Dus ook in mijn boek heb ik er wel op gewezen dat dat toch een merkwaardige situatie is. En dat je eigenlijk zou moeten uitgaan van een nationale politie die ook in zeer ernstige situaties wel in staat is daar adequaat op te, op te ageren en te reageren. En, eh, maar dat vertrouwen is dat tot nu toe niet. Ook in de huidige politiediscussie is de maréchaussée, de koninklijke Mar eigenlijk onbesproken gebleven. Niemand wil daar afstand van doen eh, in Haagse kringen. Hmm. Het is toch gewoon een bestuurlijk ding, nog? Nou, bestuurlijk ding. Ik denk dat het echt wel tot de, Het wordt in Den Haag gezien, denk gezien als een van de kerninstituten van de Nederlandse staat. Hublom. Ja. Goed beantwoord? Ja, prima, Geweldig. Ik heb alleen dus nu de vraag van die nationale politie, hè, de, waar het om gaat. Ja. Zijn ze geuniformeerd? Worden de auto's anders overgespoten? Dan vraag ik me af, waar betalen ze dat van? Nou, ik weet niet precies hoe ver men dat allemaal wil doorvoeren. Maar er is al veel uniformiteit op het punt dat hij aanstipt. Dus daar denk ik niet dat ze zoveel zal uh, moeten veranderen. Geen nieuwe bestikkering? Nee, ik denk niet dat dat direct uh, aan de orde is. Want dan moet er moet ook bezuinigd worden. Hè. De minister moet uh, een paar honderd miljoen... Uh, Bezuinigingen kunnen realiseren, ook door de invoering van nationale politie. Dus hij zal zijn, zijn kostbare geld niet willen spenderen aan uh, uiterlijkheden. Goed, Oké, okay. hartelijk dank. bedankt en nog een prettige avond. Dank, uh. dank, dank voor het bellen en dank voor het luisteren. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeloena, als u wilt reageren op dit gesprek of uw ervaringen wilt delen met de Nederlandse politie. Erika, goede nacht. Ja, goede mijn vraag over de politie was, uh, waarom worden van die zware misdrijven uh, zo ja, zacht bestraft? En de kleine misdaden uh, worden zo zwaar bestraft. Geef eens een voorbeeld. Um, medeplichtigheid. Um, drugsgebruik. Worden zwaar bestraft. Ten opzichte van moord. Uh, drugsmokkel, Misschien drie, vier, vijf jaar dat je daarvoor krijgt. Ja. Bij de plichttijd maximaal een jaar? Ik heb geen idee. Zie je hoe fijn had? Nou, ik denk dat de Nederlandse rechter in het algemeen uh, strenger straft, ook in termen van vrijheidsstraffen, dan veel Nederlanders denken. Als ik kijk naar de overvallen, als ik kijk naar drugshandel, als ik kijk naar uh, vormen van vrouwenhandel, is de Nederlandse rechter echt niet zo, uh, zo zacht aardig als men soms uh, wel denkt. Dus daar zou ik me geloof ik niet zo erg de Vergelijk, druk over maar maken. Maar voor andere landen is toch er erg zwaar aardig? Nou ja, als ik, ik heb nooit en echt goede vergelijkingen gezien. Ik heb nooit echt goede vergelijkingen gezien met andere landen. Maar eh, als ik kijk naar België, wat ik dan wel goed ken, en ik zie de straffen die daar gegeven worden, ook voor geweldsdelicten en andere, Dan denk ik dat de Nederlandse rechter eh, een heel eind in dezelfde eh, buurt komt. Het kan natuurlijk altijd harder en strenger. Maar dan rijst ook wel de vraag of dat ook veel zinvoller is. En die vraag moet je natuurlijk ook wel blijven stellen. En je spreekt van het drugsgebruik. In Nederland heeft men natuurlijk een beleid gevoerd op dit punt... waarbij de volksgezondheid in de ogen van beleidsmakers en van veel mensen daaromheen... meer werd gediend door het drugsgebruik zelf niet in het strafrechtelijke te trekken... maar te proberen eigenlijk via dat beroemde of beruchtige doogbeleid te kanaliseren... in de hand te houden, te voorkomen dat het zou uitgroeien... tot een groot of een nog groter probleem. En er is ook best veel voor te zeggen. Ik heb zelf ook al wat studies gemaakt in die, in die hoek. En ik ben ook wel voorstander van een kleine koffieshop voor de Nederlandse drugsgebruiken. Daar zie ik vanuit een open van volksgezondheid echt wel de belangen van in. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee natuurlijk ook de grote drugshandel en de drugsproductie dan maar door de vingers moet zien. Dat zou we weer doorslaan in een heel andere richting. Erika? Ja? Is het daarmee duidelijk? Ja. Maar dat wil ik graag nog iets zeggen. Ja dat ik uh, de groeten aan Niels Leon uit Ja, Rabon, dankjewel, um, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dat, ja, dat vind ik echt grappig doen. van je, maar en dat gaan we allemaal niet aan. doen. Ja, dat, ja. Dat, goed, zo kunnen we de boel nog wel een leuke draai gaan geven. Daar zijn we niet voor binnengericht, vrees ik. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van uh, Casaluna. Uh, met vragen aan Sriel Feyenoots, die ook de tweede uur te gast is. Uh, vragen over politiewerk en de nieuwe nationale politie. I'm sorry. Cyril Feyenoord, op uw verzoek al zit. Waar, waar hebben we naar geluisterd? Dragonetti, een uh, fameuze contrabassist. Cellist, eh, con contrabassist. Die, dus in het begin van de 19e eeuw, uh, een virtuoos door heel Europa trok. En dus soloconcerten gaf op de contrabas. Met name met een Italiaanse dimensie, met een Italiaanse kleuring. Hè. Het zijn vaak een beetje wijsjes, ze verstrooien, ze epateren. Maar ze zijn ook wel heel aangenaam om naar te luisteren daarom. Luistert u veel naar klassiek? Ja, ja dat wel, ja. Radio 4 is uh, mijn favorite, ja. Oh, naast Radio 1 mag ik kopen? Naast Radio 1, ja. En Caseloene. Ja, dat is er wel. Dat <laughs> dat heen, we heen, toch heen, heel vaak in de geval. Ik ben, je, ben je dat vis hoor. Nee, helemaal niet. Um, we hebben het over de nationale politie die eraan zit te komen. Um, als u wilt reageren, kan dat op 0800-1121. Um, of uh, twitteren, hashtag du Of um, een um, berichtje zetten op de Facebookpagina van Caseloene. Dat zou ik zeggen. Hans, goedenacht. Goedenacht. Hans, ik ben in de uitzending nu, hè? Ja. Oké, okay, hoor je bedankt voor het aannemen van mijn telefoontje. Ik vond het leuk om misschien even iets toe te voegen. Een ervaring uit het veld. Ik heb namelijk zelf vijf jaar bij de politie gewerkt. Als? Um, eigenlijk vooral op het bureau. Um, als zeg maar degene die de aangifte aanneemt. Van mensen die binnenkomen. Um, maar wat mij opviel gedurende die periode. Ik heb er gewerkt van 2006 tot 2011. Is dat het moreel van de agenten in die periode. Um, ja, ...voor mij zelf aanmerkelijk gedaald is. En waar zat hem dat in? Nou, dat zat hem eigenlijk in het opzicht dat uh, heel veel agenten... ...en dat kon ik merken bijvoorbeeld in gesprekken bij de koffieautomaat of uh, tussendoor... ...niet echt geloofden in uh, ja, het werk wat ze deden. Le leg eens uit. Het geloof zo in, in. Het geloof, een soort van het geloof in de missie nam af. Begrijp je wat ik bedoel? Heel veel mensen gaan bij de politie uit een soort van... Um, ja, ...geloof in een betere samenleving. Ze willen, zeg maar, een soort van service bieden naar de, naar de, naar de burgers. Ja. En uh, dat is toch aanmerkelijk minder geworden. Wat ik heel erg wel heb gezien in, uh, in die periode... ...is dat steeds meer mensen eigenlijk uh, ja, bij de politie gingen naar het eigen gewin... Zeg maar, ...om carrière te maken, om uh, ja, toch wel goede arbeidsvoorwaarden te krijgen. En uh, nou ja, ik, ik wil zeggen, niet een slecht salaris, daarvoor verbonden... Dus uh, ja, dat heb ik echt in toenemende mate gezien. Maar, maar uh, voelde jij en, en jouw collega's je geremd door het management? Is, is dat wat, wat daarachter lag? Nou ja, dus er zit natuurlijk wel een enorm bureaucratisch apparaat... verbonden aan de politie in Nederland. Um, ja, heel veel aangeeftes blijven liggen. En uh, ja, het is ook een onderdeel van het publiek debat natuurlijk... dat het komt omdat heel veel agenten ja, op bureau zitten... net als ik zelf dan, en niet op de straat werkzaam zijn... Uh, ja, daar kun je zo je mening aan hebben. Daar zitten voordelen aan, nadelen. Kijk, het is natuurlijk ook niet makkelijk op te lossen in één keer. Zo, uh, dus dat is zo'n probleem. Uh, maar ja, we voelden ons toch wel geremd door de, een soort van bedrijfscultuur die er ging hangen... die toch wel gericht was op persoonlijk gewin. Voor de individuele agent. Of, ja, maar persoonlijk, persoonlijk gewin, in welk opzicht? Nou ja, Mensen die gingen toch ja, voor, voor eigen belang in zijn organisatie. Het was, het was niet echt... Je ging niet echt met een groep ging je, ging je proberen problemen aan te bakken, maar het was toch meer een soort van autoritair hiërarchisch systeem. Dat je eerst bij, bij jouw baas uh, voor iets moest gaan vragen en jouw baas die had dan echt, uh, uh, ja, ja hoe, hoe moet ik dat even kort uitdrukken? Het, wa, het was zo dat mensen, ook ego's speelden heel erg een rol, weet ik. Als u iemand boven u geplaatst had, dan was het ego te groot om te zien dat jij als lager geplaatste de betere oplossing had. Dat soort dingen. Het was eigenlijk, ja. Het is heel Het speelt Ja, eigenlijk in heel veel organisaties momenteel, denk ik. Maar dat is een breedmaatschappelijk probleem. Wij zijn straks even in het hoorspel tegen elkaar dat Nederland een beetje kapot georganiseerd is. Het is heel fijn dat. Misschien drie dingen in antwoord hierop. Punt 1, het is wel belangrijk dat een politiekorps hiërarchie bestaat. Als je gezag wilt uitoefenen over de politie als burgemeester en officier van justitie, dan moet dat gezag via de leiding van de politie tot op het niveau van die individuele politieman kunnen worden waargemaakt. Anders is het non-existent, improductief gezag. Dat is onaanvaardbaar. Tweede grote punt is dat dus inderdaad, dat sluit aan op wat ik in het begin gezegd heb. Nee, misschien kunnen we het zo zeggen. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is: het politiewerk brengt met, zichzelf, heeft zelf, brengt met zichzelf bijna mee dat politiemensen vrij cynisch worden. Omdat ze als het ware zien dat de problemen in die samenleving blijven spelen. En dat ze eigenlijk maar, laten we zeggen, tot op beperkte hoogte aan die problemen zelf echt wat kunnen zien. Dus het politie-cynisme is eigenlijk een oud fenomeen dat ook al vaak beschreven is. Dat vloeit als het ware voort uit de aard van het werk. En op de derde plaats zou ik willen zeggen... daarom is het zo ontzettend belangrijk... dat politiekorpsen worden geleid oh. door politiechefs... die operationeel dicht bij hun mensen staan. Die er wel de spirit in houden. Die hen wel kunnen overtuigen van de zin van hetgeen dat zij doen. Maar als dat politiecynisme de overhand krijgt... dan inderdaad kunnen politiekorpsen ontaarden... tot bureaucratieën waar vooral iedereen zijn eigen gewin nastreeft oh ja. en die uiteindelijke doelstelling van dat politiewezen Blijkbaar. uit het zicht gaat. Is het al gebeurd? Want Hans zegt, ik heb er vijf jaar gewerkt... en ik zag de moed in de schoenen... Van de collega's. Ja, dus is ook daarom dat ik zo ben gaan pleiten voor nationale politie. Omdat ik daar toch een middel in zag om tot modernisering, vernieuwing van die politie te komen. Veel uitvoerende politiemensen die ik in de voorbije twintig jaar ben tegengekomen, in allerlei takken van het politiewezen, die waren al lang voor nationale politie. Omdat als je in de ordehandhaving werkt, in de mobiele eenheden, je moet werken met collega's uit andere delen van het land, soms in heel andere ME-constellaties, met heel andere vormen van training, met heel andere strategieën en tactieken. Dat is enorm hinderlijk als je moet werken. Als je in de bestrijding zit van zware criminaliteit, en de, je, hebt, je hebt dadergroepen die over heel Nederland gaan, maar er zijn regio's... waar eigenlijk geen serieuze recherche is... Dan, je, dan loop je ook vast... in je eigen onderzoeken. Dus veel goede, gekwalificeerde politiemensen... liepen eigenlijk vast in het regionale stelsel... wat dan zo stevig verdedigd werd... door hun eigen chefs... met hand en tand... tot 2005, 2006, 2007 toe. Dus daar vandaan dat ook de... Laten we zeggen, de kloof in de politiekorpsen... tussen goede, gekwalificeerde, uitvoerende politiemensen... en hun leidinggevende... zo groot geworden is. Maar dat betekent... Dat u wel een voorstander bent van een shake-out, denk ik, qua management, of Ja, niet? ik heb in het begin al aangegeven. Ik denk dat de nationale politie de vormen ervan moet worden aangegrepen... voor een koude sanering in de, in de leidinggevende rangen. Hup, dat, zeg ik, erbij. dat zeg ik onvoorvoren. Ja, ja, nee, dat, dat zegt u dus zeker En dat, dat zeg ik ook met overtuiging en ook gebaseerd op gewoon... vele jaren onderzoek op allerlei domeinen van het politiewerk. Hans? Ja, ik ben het uh, volledig eens met uh, wat meneer daar in de Studio zegt over het feit dat de politie uh, vandaag de dag echt te ver van de gewone burger staat. Het zou inderdaad kunnen dat het uh, cynisme in mijn verhaal uh, daar ook wel degelijk mee te maken heeft. Het uh, verhaal over het verschil tussen regionaal en nationaal politie, daar heb ik eigenlijk in mijn dagelijkse werk niet zo heel veel van gemerkt. Wat doe je nu? Maar uh, ik kan me er wel... Uh, Vrij, vrij, goed, uh, vrij goed in het verhaal herkennen. Maar, en ik wil trouwens nog. E ja, maar, gewoon, trouwens oh, je, maar je bedoelt in je dagelijkse werk toen, toen je bij de politie werkte, heb je er weinig van gemerkt? Of in wat je nu doet? Nee, ik bedoel toen, ja, ja, het, ja het, ik heb er van 2006 tot 2011 gewerkt, ja. dus dat is ook niet zo heel lang geleden. Maar, uh, nee, precies, dat, is, dat was toen. Ik wil trouwens nog even mijn complimenten aanbieden, dat heeft misschien met dit verhaal niet zo heel veel te maken. Oh, <lacht> Er gebeuren rare dingen. Nou, dit, dit, dit, dit, hij is weg eh, eh, en is bulderend van het lach ineengestort. Ik ja. heb geen idee wat er gebeurt. Het contrast met zijn eh, eerdere verhalen, geval. Ja, wonderbaarlijk. Nou, er gebeuren gekke dingen. Het het <lacht> maar... er niet aan mij liggen? Niels? Ik ja, denk het wel. Ja, ja, ja, ja? ik geef okay. u graag de schuld hiervan. Ja, goed. Nou ja, het zei zo. Eh, als u wilt bellen, dan kan dat uh, nog... Uh, 22 minuten lang in Kaaselunen. 0800 1121, dat is het telefoonnummer van ons. Dan kunt u ons op bereiken. Uh, Twitterend kan hashtag Dumosje of uh, hashtag Kaaselunen. Of via de Facebook-site van Kaaselunen kunt u ook een bericht posten. We hebben een andere Hans nog aan de lijn. Goedenacht. Goedenacht, mijn Hans. Beloof je dat je niet een lachen uitbarst? Uh, nou, Ik vind dat het wat serieus op vraag uh, vraagstellingen. Mijn vader, Zuilgaard, die was een echte werkagent, een autoriteit. Die kennen de mensen ik en die lossen ook bij eh, bondeling, eventueel eh, fysiek, de problemen op. Ja? En die zei toen tegen mij als, de criminaliteit in Nederland wordt kunstmatig in de hand gehouden, want er moet mensen, mensen moeten heel veel mensen van eten. Daar wordt de politie niet altijd tot volle sterkte gebracht, omdat dat geen probleem, zou geven even voor een land hebben... met heel weinig probleem criminaliteit. Nou, er zijn informatie, komt wel in het probleem. Dat we ja, dan niet meer nodig. De, de, de burgemeester van Wienkje heeft er een paar jaar geleden eerst ook in de galwanden gestaan... dat bij uh, een overhaal van Jubria maar twee politieagenten beschikbaar waren... van een heel groot gebied en Aal. Dus uh, de, de, de onderdaad van de politie krijgt de verduren want door het academisch genel in Nederland... Eh, van de kringen... krijgen ze steeds meer problemen. Ik kan via de satelliet enorm veel politie uh, zelfs ontvangen... uit uh, Arabië, Zenders, uit uh, Spanje, uit Duitsland... en dan gaan we zo door... en je ziet dat de politie daar een autoriteit is. Je hebt feitelijk helemaal geen veel politie nodig. Ja. Alleen, de wetgever voldoet niet aan de tegenwoordigheid... Met alle en alles wat gebeurt. En dat is het probleem. Ja, ja op zichzelf... Zegel fijnhoud, ja... Nee, op zichzelf natuurlijk is de politietaken oneindig. En je kunt ongelooflijk veel politie nodig achten. Het moet allemaal wel in proportie blijven. En het moet ook wel effectief en efficiënt kunnen worden ingezet... wat er dan aan politie is. Ik sluit een beetje aan op de vraag van een van de vorige bellers. Heeft Nederland wel voldoende gekwalificeerde politie... voor de taken die er liggen? Die vraag de ik zo niet te beantwoorden... Men heeft wel veel geïnvesteerd in de Nederlandse politie. Eigenlijk ontzettend veel. Je ziet er niet altijd alles van terug. Ook niet als het gaat om de aantallen in de uitvoerende taken. Dus er ligt wel een opgave... Om nog eens even heel goed te kijken wat die taken momenteel eigenlijk voorstellen. Ik... Wat het kost om ze uit te voeren. En of er inderdaad een discrepantie is tussen wat men van de politie verwacht. en wat de politie feitelijk kan realiseren. Zou het kunnen zijn dat als de politie veel minder overbodige administratieve handelingen um, hoeft te verrichten. zou het zo zijn dat als er minder um, bestuurlijke drukte op de politie neerdaalt. dat, dat veel meer mensen veel nou, meer ik kunnen doen? Persoonlijk denk ik dat dat probleem al overdreven wordt hoor. Kijk, als je in een recherche werkt. en je moet een dossier maken voor de officier van justitie en voor de rechter moet je gewoon een heel aantal belangrijke administratieve stukken doen. Dat is heel belangrijk voor de rechtsgang in Nederland. Dus die administratieve druk die is voor een stuk gewoon inherent aan het politiewerk... Dus de, de, de kritiek daarop en de, en, de, en, de, en de hele discussie daarover vind ik zelf wel vaak overtrokken. Maar je, ik denk dat er meer problemen zitten eigenlijk in de, interne bedrijf, in de interne organisatie en werking van de politie. Daar gaat onvoorstelbaar veel politiemankracht in. Maar je hoort veel van politieagenten dat zij uh, voor eenvoudige uh, overtredingen, processen verbalen, uren bezig zijn. Ja, dat is alles te maken te met dat wanhopige ICT-stelsel dat men gemaakt had. Dat is kennelijk bedacht eind jaren 90, begin van deze eeuw, door mensen die niet... Nee, in sprake met de uitvoerende politiemensen. Daardoor systemen hebben ontwikkeld die totaal niet aansluiten... op de noden en de behoeften en de verwachtingen van de eerste lijn. Dat is in die onderzoeken in 2010 ook onomstotelijk aangetoond. En daar vandaan dat ze dat nu moeten herschikken. Dat waren politiemensen, ook rechercheurs... die in twee, drie systemen dezelfde gegevens moesten invoeren. Ja, dan natuurlijk, dan natuurlijk ben je wel bezig... met een gigantisch grootschalige verspilling van gekwalificeerde politiekracht. En uh, dat waren inderdaad allemaal problemen... die samenhingen met die wandstaltige ICT-problemen. En die kunnen nu hopelijk toch uh, sneller en beter worden opgelost... door die nationale politie te vormen. Goed. Uh, Hans, hartelijk dank voor, voor het bellen. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeloenen... waarna u kunt uh, bellen en reageren... als u wilt meepraten in deze uitzending. We hebben het over de nieuwe nationale politie... die eraan zit te komen per 1 januari... Um, die, die, die nieuwe politie, uh, geen nieuwe uh, uh, uh, formu uh, formulier, hoe heet dat? Uniformen. Uh, uh, Uniformen, dank u. Uh, maar gaat het wel tot een cultuuromslag binnen de politie leiden, denkt u? Nou, daar wordt wel sterk op gehamerd, ook vanuit de kant, vanuit de kant van de vakbonden. Dat er inderdaad zo'n cultuuromslag nodig is. Met name zeg maar in een soort, ja, met name ook in het operationele domein... dat de politieleiding echt weer bij zijn mensen moet gaan staan... Daar vandaan ook het grote belang van die sanering en van die selectie van die 60 leidinggevende mensen die uh, staat te gebeuren. En daar wordt, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Krijgt men dat voor elkaar Kan men, laten we zeggen, die politie vanuit die bureaucratie die daar toch gegroeid is, ook op regionaal niveau? En juist ook op regionaal niveau de laatste 10, uh, 20 jaar, kan men die bureaucratie terug ombouwen naar een professionele organisatie? En dat veronderstelt dat er een hele nauwe verbinding is, inhoudelijk, tussen de leiding in de districten en in de regio's. En ook bij die landelijke eenheden. En de mensen die in de eerste lijn die taken daadwerkelijk uitvoeren. Maar betekent dat niet als er een flink aantal managers het pand uitgaan, dat er ook weer mensen onttrokken worden aan het recherchewerk bijvoorbeeld en gaan leiding geven? Nou, dat hoeft, uh, hoeft helemaal niet. Dus, uh, dat hangt er maar helemaal vanaf hoe men deze operatie uh, in elkaar gaat zetten. Dus ik denk dat er een groot probleem ontstaat van overtollige mensen, van overbodige mensen. Die eigenlijk niet geschikt zijn voor leidinggevende functies in de districten en in de regio's. Maar eigenlijk ook niet geschikt zijn om daadwerkelijk politiewerk te doen. Of dat ook niet willen doen. Maar het ook niet kunnen omdat ze er ook niet voor opgeleid zijn. En niet de ervaringen hebben opgebouwd. Dus daar zie ik wel een heel groot personeelsprobleem in de gordijnen hangen. Goed, wij hebben aan de telefoon Ben. Goedenacht. Ben, hoor je ons? Wij horen uh, Ben wel, maar Ben hoort ons geloof ik niet uh, goed. Dan gaan we even wat muziek draaien. Laten we dat maar gaan doen. Uh, en dan praten we zo meteen verder. Cyril Feynhout is uh, mijn gast ook in de tweede uur van Kazeluna, de criminoloog, om te praten over de nieuwe nationale politie. U kunt ons bellen nog een kwartier lang op 0800 1121. Schubert? ja. Gespeeld door Jan de Waal. Uitgegeven in een eigen editie. Jan de Waal, een van de meest begenadigde pianisten die Nederland ooit heeft gekend. En dan, eh, spijtig genoeg, en enkele jaren geleden overleden. En als ik hier naar luister, niet alleen naar dit stuk, maar ook naar andere, dan is het net alsof je het gevoel. Dan krijg je het gevoel als je er heel veel naar luistert dat de Waal heeft geprobeerd om in deze stukken... eigenlijk het beste van zichzelf te geven. He? Alsof hij eigenlijk zijn eigen dood voelde naderen. En toch nog één keer zijn enorme talenten... heeft willen tot uitdrukking brengen in het spelen van Schubert. Cyril Feyenoord is mijn gast in Casaluna. Wat een geweldige spreker, schrijft Frank Smit. Die mag u in de zak steken. Mm -hmm. U kunt ons mailen op kaansalouden.ncv.nl of bellen op 0800-1121. Serkem, nacht. Ja, goedenavond. Je mag het zeggen. Ja, wat, uh, ik heb mijn radio ook nog aan en dood, hè. Ik weet niet of het allemaal nog goed gaat. Ja, volgens mij wel. Ja hoor, dit gaat, goed. Ja, ja, ja, dit ik ga, dit gaat allemaal aan. goed. Nee, eh... Uh, ik kreeg het gesprek nou net mee, ik zit net in de auto, uh, terug van mijn kantoor, op <laughs> vrij laat, maar goed. En ik vond het wel een interessant onderwerp en uh, ik heb wel het laatste half uurtje meegekregen, dus ik weet niet wat er vooraf besproken is. Alleen, ik was benieuwd naar het controlerende orgaan binnen de politie. Mm -hmm. uh, dus die, die de politieagenten zelf controleert. Hoe dat nou in dat nieuwe nationale, uh, nationale politie gaat werken, want ik heb zelf niet persoonlijk, maar wel in mijn directe omgeving, Vrij nare ervaring hiermee. Vind... Uh, zo had bijvoorbeeld een medestudent. Yeah. Nou, uh, ik studeer in uh, Nijmegen. Een medestudent die onderweg was naar, uh, naar een tentamen. werd staande gehouden door een motoragent die een boete wilde schrijven. Nou, daar ging het ook alleen maar om, want volgens mij had hij zijn gordel niet om of wat dan ook. En uh, nou, hij had een overstaande boete, die al zes maanden of wat dan ook overstond. Dus hij moest mee naar het bureau toe. Uh, hij vertelde de situatie van: kreeg hey, een hele belangrijke tentamen. Nou, daar werd dus niet, uh, dat werd dus niet getolereerd. Hij moest gewoon meekomen. En het nadeel daarvan is uh, dat de politieagent ook echt op een hele brutale wijze met hem is omgegaan. En toen hij een klacht wilde indienen, op het politiebureau zelf, liep de politieagent vrolijk naar de pari toe om aan te geven dat hij geen klacht mag indienen. Dus dat we een klacht niet serieus moeten nemen of dat we dat niet eens moeten aannemen. Oh. Dat hij niet eens een klacht mag indienen. En hij is niet het enige van wie ik dat gehoord ik heb. Ook op een aantal forums steeds zit En dan is de vraag... Hey, misschien is het wel belangrijk dat er een echte orgaan binnen de politie is... die dus echt op mensen die al op straat aanwezig zijn... politiemensen bedoel ik dan... die dat gewoon goed controleert. We gaan, we gaan de vraag even doorgeven. heel Feyenoord. Uh, het, het, het controlerende... Ja, politiewerk is vrij individueel werk. Politiemensen zwerven, als het ware... vrij onzichtbaar door die samenleving. Ook voor hun eigen oversten, hun eigen leidinggevende. Dus het is wel een punt dat je aanstipt... hoe hou je het gedrag van politiemensen... wel binnen de kaders die daarvoor gesteld zijn. Binnen wetgeving of anderszins. En om dat te bereiken, dat politiemensen behoorlijk optreden... en zich niet schuldig maken aan wangedrag... zoals u het net even beschreef... is het op de eerste plaats zeer belangrijk... dat leidinggevenden in de politie heel dicht bij hun uitvoerende mensen staan. Zien wat zij doen... En ook de guts hebben om te corrigeren en corrigerend in te grijpen. als hun optreden zich niet verdraagt. Hè, met de normen en de beginselen en de waarden die daarvoor staan. Dat is toch de eerste vorm van controle die er moet zijn. Maar -kwalificeerde dat is gekwalificeerde hebben... leidinggevende. Ja. Daar valt door staat ja. alles mee. En daar is hopen op af te dingen, heb ik u straks horen zeggen. Ja. Maar dat gezegd hebbende, eh, als het dan vervolgens misgaat. Nou ja, er zijn allerlei mogelijkheden om klachten in te dienen over politieoptreden. zowel bij eh, klachtenbureaus. He, een uh, functionarissen in de korpsen... die zich dus uh, over klachten ontfermen. Ja, maar, je kunt aangifte ik doen. Iets anders. Je kunt aangifte ik doen. Je kunt naar de Nationale Ombudsman gaan. Er zijn In Nederland dus er een hele schala van mogelijkheden... om je te beklagen over het optreden van de politie. Dus Zek daar markeert het niet aan. Zeg ah, ja, hem. Dat ik. Maar uh, hetgene waar ik het over wil neerkomen... is uh, toch een beetje op een hele andere manier. Ja, kijk, leidinggevenden zelfs binnen een bedrijf... Ik heb voor mijn eigen bedrijf, zelfs binnen mijn eigen bedrijf, kan ik niet controleren hoe, mensen, hoe mijn bijvoorbeeld met, met klanten omgaan. He, daar, daar heb ik nooit zicht op, terwijl het maar een groep van zes man zijn. Dat vind ik dan en, toch eigenaardig, dan moet je toch erg ver afstaan van je eigen mensen. Nee, nee dat hoeft niet eens hoor, dat hoeft niet eens. Voor zes man? Bedoel, dat hoeft niet eens. Uh, je, je, kunt er, je kunt er nooit 100% controle op hebben. Maar uh, met politie is dat natuurlijk veel erger. Wij, wij hebben dan bijvoorbeeld er niet van in de retail, maar dat is niet zo belangrijk. Maar een politieman voor die optreden, heeft natuurlijk een voorbeeldfunctie. En dan denk ik dus dat daar echt wel streng op gecontroleerd mag worden, eventueel door andere politiemensen, waar dus de agent dus dan geen benul van heeft. Ik denk dat het echt op die manier moet gebeuren, dus dat die agenten uh, het angst moeten hebben van, hé, hey, wacht, eens even, ik kan niet gecontroleerd worden door een mede-collega waarvan ik niet weet dat hij ook een politieman is of wat dan ook. Want nou ja, ik moet zeggen, ik ben niet zo voor dit soort intimidatiestrategieën. Het begint natuurlijk op de eerste plaats met vormen en opleiding... dat politiemensen ook wat betreft hun eigen optreden... wel weten binnen welke kaders het moet gebeuren. En dan inderdaad, ja. de onderlinge controle, ook van bovenaf, is dus wel zeer belangrijk. Maar de methode waarover u spreekt, wordt in politieverband wel eens toegepast. Met name ten aanzien van mensen die in bijzondere eenheden werken. Die moeten accepteren dat er als het ware anonieme blinde controles gebeuren... op de manier waarop zij functioneren. Maar om dat te generaliseren tot hè, het uitvoerende politiewerk in het algemeen... dat gaat mij echt om allerlei redenen veel en veel te ver. Dat gaat niet te ver, want uh, waar, waarom gaat dat te ver? Je moet niet controleapparaten inbouwen in politiekorpsen. Daar is een normale hiërarchie... En die moet gewoon goed functioneren. En als die niet goed functioneert, moet je die hiërarchie herstellen of verbeteren. Maar niet proberen het dysfunctioneren van het één op te vangen met er weer iets bovenop te zetten. Dat dysfunctioneert dan ook in de ogen van mensen en nog maar weer een controleorgaan. Dat is volgens mij echt het paard achter de wagenspannen. Goed, hartelijk dank. Ja, ik, ik denk dat je ja? met een kleine moeite al heel ver kan komen daarmee namelijk. Okay. Ik denk dat, dat een agent dan uh, wel uh, opstellen op zal Ik denk niet dat, dat dat heel vaak gebeurt trouwens hoor. Dat met okay. alle respect van zegt ook heeft okay. erbij. Goed. Ik, ik, maar ik, in ieder ja. geval dat. Oké, okay. dank, dank voor jouw reactie. Um, ik lees nog even een Twitterbericht voor van een wijkagent. Die schrijft, Fijnhout heeft gelijk. Kleine basisteams waarbij de burger centraal staat en de politie man, vrouw een gezicht heeft. Steun daarvoor. Um, tot maandag 1 oktober kunnen um, burgemeesters, korpschefs en het openbaar ministerie um, feedback geven aan de minister. Verwacht u dat er nog wat uit gaat komen? Nou ja, ik, ik neem de minister serieus. Ik neem zijn adviesaanvragen ook serieus. Ik ken een aantal mensen uit politie, bestuur, justitie. Hè, die ook echt wel weten waar zij het over hebben. Dus ik neem ook aan dat zij de vrijheid nemen om de minister behoorlijk te adviseren. Mijn eigen boek is in feite een ongevraagd advies aan die minister. Dus de komende weken zal hij zich met zijn mensen moeten buigen over al die adviezen. En eventueel daar waar mogelijk en wenselijk nog de nodige ingrepen te doen. En ik heb vanmorgen bij de presentatie van mijn boek hem ook drie, drie wenken gegeven. Die binnen de bestaande kaders zouden kunnen worden gerealiseerd. Namelijk? Nou op de eerste plaats om de basisteams toch gemeentelijk te organiseren. Op de tweede plaats om de taakverdeling tussen basisteams en districten. Ingrijpend te heroverwegen. En op de derde plaats veel aandacht te schenken aan de samenwerking tussen de landelijke eenheden en de districten. zeker in de grote gemeenten. Wat zij opstelt. Nou, ik dacht dat hij goed geluimd mijn advies te harte zal nemen. Ja. En hij zocht naar een prullenbak? Nee, toch niet. Dit is een man waarmee ik altijd een ronde verstandhouding heb. Hij zegt ook altijd dat die, voor hem is de kwaliteit en de effectiviteit van het politiewerk staat bovenaan. Mijn adviezen mikken daarop. Dus ik neem aan dat hij die adviezen van mij ook serieus neemt. Maar we zullen zien wat het over enkele maanden heeft opgeleverd. Wat denkt u, denkt u dat er in de nieuwe, uh, althans de coalitie nu, nu gesmeed wordt, dat daar gaat gebeuren op dit gebied? Ik denk dat men uh, zal vasthouden aan die nationale politie. Nee, ook zeker? aan de herstelreparatie van de, van de politiewet die op 1, 1 januari in werking treedt. En dat de nieuwe coalitie zich vooral zou moeten toespitsen op de daadwerkelijke uitvoering van de plannen die er liggen. Ja, maar verwacht u dat, dat de nieuwe coalitie... nee, terugdraaien, dat lijkt me wel erg onwaarschijnlijk, toch? Gezien ja, ja. alle tijd de geld en moeite erin gestoken is. Uh, maar uh, verwacht u ook aanpassingen uh, op dit gebied? Nou, ik denk dat men dat nu niet zo vlug zal doen. Er is in de wet zelf een evaluatie ingeschreven voor over vijf jaar. En dat is wel een heel belangrijk moment... En de coalitie zou eigenlijk, als die er komt... en de tijd van leven heeft, ik bedoel vier jaar krijgt... Hè, om dan toch ook die evaluatie grondig voor te bereiden. En die moet ja. niet alleen gaan over die nationale politie... maar er zijn nog een aantal andere vraagstukken... in de Nederlandse samenleving op politiegebied... die in die evaluatie zouden moeten worden betrokken. Dat we eindelijk weer gewoon een, een coalitie krijgen die vier jaar blijft zitten. Dat hopen wij, ja. ja toch? We hebben wel een beetje voldoende uh, kabinetten zien uh, komen en gaan de afgelopen jaren. Een beetje stabiliteit op dat vlak kan absoluut zijn. Nou, maar een van de redenen dat het hoofdstuk 5 in mijn boek... wat uitvoerig is, is dankzij vier kabinetten balkenenden. Dan gaan we even snel bladeren. Hoofdstuk 5, <laughs> dat gaat of Kijken of ik het sneller heb gevonden. Dan, dan nou, u weet het uit uw hoofd natuurlijk. Ja. Waar ging het over? Even kijken hoor. Uh, nou, dat oh, de, gaat over de ontwikkeling van de regionale politie. Precies, een, ja. Een voorspelbaar witbakel. Ja. Bedankt een balkende. Een dik boek. Dank u wel. Fantastisch dat u was. Twee uur lang. Cyril Feinhout, criminoloog. Dank voor uw uh, buitengewone verhelderende kijk... op uh, deze hele materie. Ja, Hartelijk dag. dank. Morgen in Kazeluna, de Week van de Eenzaamheid... is de gast Anja Magielsen, filosoof en sociaal wetenschapper. Magielsen doet onderzoek naar sociaal isolement. Ze vertelt over het verschil tussen sociale, emotionele... en existentiële eenzaamheid. Klaas Drupsein presenteert. Dat is Morgen in Kazeluna... U kunt op deze zender luisteren naar Omroep Max. Dag zuster, Astrid de Jong. Gaat klaarzitten voor u. Dank voor het luisteren en nog een hele prettige nacht. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Klaar zei hij. NCRV